Zes uur, Juri Stubinetski met het NOS-journaal. De Chinese dissident Cheng Guangcheng is aangekomen in de Verenigde Staten. In New York bedankte hij de Amerikaanse regering... en zei die blij te zijn dat de Chinese overheid... terughoudend en kalm met zijn zaak is omgegaan. De blinde activist vertrok gisteren met zijn gezin uit Peking. In China had hij huisarrest vanwege zijn kritiek op de een-kind-politiek... Vorige maand vluchtte Chun naar de Amerikaanse ambassade in Peking. Kort daarna kreeg hij een studievisum. Het noorden van Italië is opgeschrikt door een aardbeving... met een kracht van ongeveer zes op de schaal van Richter. Het epicentrum lag ten noorden van Bologna. In een aantal plaatsen renden mensen in paniek de straat op. Er zijn geen berichten over schade of slachtoffers. De Franse president Hollande pleit er opnieuw voor dat de Europese Centrale Bank euro-obligaties moet gaan uitgeven. Hij wil daar woensdag op de eurotop een voorstel over indienen. Daardoor kunnen landen die nu moeilijk kunnen lenen op de financiële markten goedkoper aan geld komen. Eurolanden als Nederland en Duitsland zouden daardoor een hogere rente moeten gaan betalen. Chelsea heeft voor het eerst de Champions League gewonnen. De ploeg won in het stadion van tegenstander Bayern München... na strafschoppen. In de reguliere speeltijd kwamen de clubs niet verder dan 1-1. Drogba maakte het winnende doelpunt voor Chelsea... tijdens de strafschoppenserie. In München is het rustig gebleven na het verlies van de Duitse club. Het overwinningsfeest van Chelsea is zonder problemen verlopen. Het Textielmuseum in Tilburg heeft een eervolle vermelding gekregen... bij de uitreiking van de prestigieuze prijs... voor het Europese Museum van het jaar... De jury roemde de combinatie van museum, laboratorium en academie in één gebouw. Het museum is gevestigd in een voormalige textielfabriek. Het laat zien hoe vroeger textiel werd gemaakt en toont ontwerpen van jonge designers. Het weer, vanochtend bewolkt en lokaal wat buien geregen met kans op onweer. Vanmiddag in het oosten af en toe zon, het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.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 En in Jemen ontmoet ik dappere vrouwen die voorop gaan in de strijd. Paul Roosmuller en de Arabische Revolutie. Vanavond om vijf voor half negen bij de ICON op Nederland 2. Sluit nu bij ABN Amro een inboedelverzekering af. En ontvang een handige beschermhoes voor de smartphone, die je zelf kunt ontwerpen. Kijk op abnamronl inboedel. ABN Amro, de bank Anonu. Dit is Radio 1. BNN BNN 47. Dat je luistert naar alweer het laatste uur van 4-7. Zometeen bellen we met onze man in Amerika, Michiel Vos... ...want Facebook-oprichter Mark Zuckerberg is getrouwd... ...en daar willen we natuurlijk alles van weten. Je hoort ook waarom de vrouw van de president van Georgië... kosten wat kost de fiets in het land wil introduceren. En BNN-dj Timor Perlin gaat langs bij modeontwerper Hans Ubink. Waarom? Dat hoor je zo. Nu eerst... Ferdinand, Ferdinand en voetbal... Ferdinand, een hele goede morgen. Goedemorgen Lizzie met Ferdinand Osnbux op deze vroege zondagochtend. We schrijven 20 mei 2012 een week die weer achter ons ligt. De week waar Vitesse op de drempel staat van het Europese podium en dit later vandaag gestalte kan krijgen. De week waar het... Nederlands elftal onder de 17e Europees kampioen werd na het nemen van strafschoppen tegen de Oosterburen. De week waar Ruud van Nistelrooy te kennen gaf dat hij met pensioen gaat, tenminste dat hij stopt met het voetbal... Een week waar er binnen GroenLinks enig rumoer te bespeuren... was dit allemaal rond Taufik Dibi met betrekking tot het leiderschap. De week waar Bert van Marwijk met een iets uitgedunde selectie... afreisde naar het Zwitserse Luzan ter voorbereiding op het EK. De week waar Sybren Hatsma van Bima de nieuwe lijsttrekker wordt... van de Christen-Democraten op weg naar 12 september... Lizzie, nog het geen... was met weekje wel, hè, ja, Ferdinand? En nog geen zeven uur geleden waren we de liefhebber van het voetbal over de hele wereld. Getuige van een Champions League finale. Een droom voor een club die uitkwam. Chelsea wint de Cup met de Grote oren. Ja, voor wie was jij nou eigenlijk van tevoren? Ik had het vorige week met uh, Deborah erover. Ik ben een, een, een Bayern München-fan. Maar voor we de, de uitzending gingen afsluiten, zei ik tegen haar... ...ik durf er geen geld op te zetten. Mm -hmm. Waarom niet? Kijk, um, als we kijken uh, wat er gisteravond daar allemaal gebeurd is... Uh, ...Chelsea, ik zou bijna willen zeggen Lizzie... Uh, ...ze waren gewoon de underdog. De underdog die mm -hmm. wint. En hoe... Ze waren vaak afgeschreven in het afgelopen Champions League seizoen. Maar deze ploeg bleef steeds uit eigen as reizen. En dit van gisteren was een absoluut hoogtepunt. En, en het was spannend, hè? Het was, het was heel spannend, weet je. Kijk, ik had, ik had, kijk, er was van alles mogelijk, hoor. Maar toen na die halve finale tegen Barcelona, toen dacht ik dat... ...deze ploeg, deze Engelse ploeg... ...nog voor een stunt zou kunnen gaan zorgen, joh. Maar ja, kijk, Bayern was absoluut de favoriet... ze speelde thuis in het eigen huis... ...en heel kort hoor, wat ik nu ga zeggen... Mm. De, ...de eerste helft, de eerste 30 minuten... ...Bayern was uh, dominant, de schot van Arjan Robben op de paal... ...er was dreiging, maar niet meer dan dat. In de eerste helft was uh, Bayern München zeker uh, de betere... En, uh, ...en gevaarlijk. En ja, dan komt die tweede helft, Lissy. ...Bayern ook beter, kansen, maar goed... Frappant trouwens, dat na 72 minuten pas uh, uh, de eerste strafschop voor Chelsea eraan komt. En dan gaan we naar die 83e minuut. Een kopbal van uh, Gomez. Hele mooie kopbal. En zes minuten later, dan, dan, dan is het stil heel stil. Want dan komt uh, Drogba uit het niets in feite. Een, ook een fenomenale kopbal hoor. Mm -hmm. En ja, dan gaan we die verlenging in. En oh, en dan dat pijnlijke moment. Heel pijnlijk, het ja. pijnlijk moment. En weet je... Uh, er is een, een, een filosofie over, over het nemen van een strafschop. daar heb ik het ook al een keer over gehad. Het zit hem in feite in die techniek die je beheert, de houding. En met name naar die aanloop, weet je, dat, dat is heel belangrijk. En ja, dan is het moment daar en dan, dan, dan, ja, dan, dan gaat Robben door de grond. Joh. En Ach. ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem vannacht nog gezien hoor, ver na één uur. Het was gewoon een brok ellende. Joh. Die, ja. die, die, die, die jongen zat er helemaal doorheen. Die jongen was helemaal kapot. Hij zou op dit moment heel ver, ver weg willen zitten op een, op een op een onbewoond eiland. Maar weet je wat het verrangen is, het hele verrangen. De komende dinsdag speelt de, deze jongen met. Met het Nederlands elftal in datzelfde stadion. tegen Bayern München. Dat was een yeah. wedstrijd die, die, die al twee jaar geleden was. Uh, ja, die, die afspraak was gemaakt. En, maar nogmaals, joh, kort samengevat. Het, was, het, was, het is het was treurig. Heel, ja, voor voor, voor Robert ja. is echt treurig. Vooral, met, vooral voor Robbo is het heel diep en diep triest. Ja, hoe gaat zo'n jongen vandaag naar Luzano? Hoe, hoe, hoe, ja. hoe, hoe wordt hij daar ontvangen? Het is, het is, het is, Laten we hopen dat dit de laatste strafsop is. die hij mist in de komende twee maanden. Weet je, als je mij vraagt, ik, ik zou nooit meer een straf nemen. Nou, dat, dat, dat is het dan aan mezelf. Ik wil het heel even, je, je noemde het net ook al even in de intro, Ruud van Nistelrooy. Die is ja. gestopt. Uh, Ruud is uh, gestopt. Uh, Ruud is een sieraad een, een geweest voor het voetbal. Het is een hele goede voetballer geweest. Een hele goede spits. Ruud heeft zijn topperiode gehad, als je het aan mij vraagt, toen hij bij Man United voetbalde. Ruud is op het juiste moment uh, gestopt. Uh, kortom, uh, we zullen hem missen. Het was een echte goalgetter. Ja. Maar toch was. een beetje roemloos ten onder, heb ik het gevoel. Ik bedoel, hij zat al een tijdje niet meer in het Nederlands elftal. Hij zou iedereen... De geruchten gingen dat hij misschien nog een laatste jaartje bij PSV zou gaan spelen. En dan gaat nu weer de rodde dat hij dat niet doet... omdat Dik advocaat er naartoe komt. Ik, ja, ik vind het gewoon zonde van zo'n... Uh, goede voetballer, zo'n fantastische voetballer. Weet je wat het is? Kijk, uh, Ruud heeft toen ook uh, aangegeven... Ik dacht vorig jaar nog aan Bert van Marwijk. Richting Bert van Marwijk van Bert. Ik ben er nog, ik ben... Ik ben uh, ...beschikbaar, weet je wel, voor het geval dat, onder het mom van. En kijk die terugkeer naar, naar PSV. Uh, ik heb hem gisteren gehoord hoor in een interview, kijk Ruud, heeft, in de laatste, in feite in de herfst van zijn carrière... Dus ...heeft hij een, een hele vervelende blessure, gehad hij zelfs behandeld in Amerika. Kijk, en dan gaat die jongen van uh, nog naar uh, Hamburger, naar Svau, waar, het, waar waar helemaal niet meer uit de verf komt. Hij gaat naar Malaga, daar heeft hij afgelopen week sinds, sinds ja, alles afgesloten... Nee joh, Ruud. Ruud is op het juiste moment gestopt. En daar heeft ook iedereen een hele, hele grote waardering. We zullen hem missen hoor. Ja. alle waardering, alle lof voor Ruud. Het was een fantastische voetballer. Dat was hij zeker. Ferdinand, dank je wel weer voor deze bijdrage. Bedankt dat ik weer mocht zijn in de uitzending. Ik wens je een hele mooie zondag en tot de volgende weekdag. Je hoorde het net ook al even in het nieuws. Facebook-oprichter Mark Zuckerberg is getrouwd met zijn Chinese vriendin Priscilla Chen. De twee maakten het nieuws bekend door een trouwfoto te plaatsen op, hoe kan het ook anders, hun Facebookpagina. Als je BNN University volgt op Twitter, dan zie je de foto nu verschijnen. En Michiel Vos is onze man in Amerika. Michiel, hoi. Hallo. Hallo. Hey, ik zag die foto van Mark Zuckerberg en zijn vriendin. En ik dacht eigenlijk in eerste instantie dat het een nepfoto was. Het leek net alsof zij er zo bijgeplakt was in een trouwjurk. Ja, ze zijn. ze zijn inderdaad wat bleekjes. Ze zien er niet uit als een stel dat na enorme worsteling eindelijk getrouwd is. Maar het is ook wat gewoontjes. En dat is ook wel weer leuk. Want je had misschien verwacht dat deze miljardair en deze man die he, de afgelopen week zeg maar in de. de Brandpunt van alle belangstelling heeft gestaan in Amerika. De mm -hmm. man die net miljardair is geworden. Ja. Uh, dat was hij eigenlijk al. Een miljardenbedrijf naar de beurs heeft gebracht. Uh, op de knop mocht drukken vanuit Palo Alto, het hoofdkantoor van Facebook, op vrijdag. Hij werd maandag 28, zijn vriendin. Toen nog vriendin. Studeerde die maandag af. En dan de, aan het eind van die week, een dag na de beursgang, twee dagen na de beursgang, trouwt hij met haar. Dat is natuurlijk prachtig. Ja, en heel sober hè, was het allemaal. Heel sober. Kleinere ceremonie, kleine receptie voor minder dan 100 mensen. Bij hem in de achtertuin in zijn huis. Nou, oké, okay, toegegeven, dat huis heeft hem 7 miljoen dollar gekost. Dat is het een keurig huis. Maar toch, dat, dat is opvallend. Um, ze haalden sushi van hun favoriete restaurant om de hoek. Die hadden geketerd, zeg maar. Het was dus allemaal, lijkt het althans, heel low profile. Hij is zo lekker gewoon gebleven, hè, die Mark? Ja, dat, <laughs> nou ja, dat het is ook alweer leuk om een ster te yeah. zien of iemand die zo in de belangstelling heeft gestaan. Want hij was echt in de afgelopen week was hij overal. Hij was in New York natuurlijk om zijn bedrijf te promoten bij de bankiers. Hij was toen weer terug in Californië om de daadwerkelijke beursgang te openen He, vanuit Californië. Op de Nasdaq-beurs, het was no small deal. Die beursgang ging uiteindelijk niet helemaal soepel. Er was een beetje gedoe over de beurskoers, over de bank, de rol van de bank, de startprijs van de aandelen. Niet allemaal goed nieuws. En dan toch op zaterdag trouwt hij met haar. En ik denk dat hij dan toch ook een beetje in de wereld laat zien van... luister, ik heb ook nog gewoon mijn eigen leven. Mm -hmm. Ik heb ook nog mijn eigen dingen die ik gewoon doe. Onafhankelijk wat jullie analisten allemaal op tv roepen en op radio roepen... over is dit bedrijf wel 100 miljard waard? Kan het het waarmaken, de komende kwartaalcijfers, et cetera? Hij trouwt gewoon. Hey, en uh, de met wie hij trouwt, Priscilla Chen. Is dat nou uh, uh, dat meisje dat in de social network... met wie die, die, die dumpt in het begin? Of... Uh... Ik moet je eerlijk zeggen, dat weet ik niet helemaal hoe dat sociaal zit. Ik heb die film natuurlijk wel gezien. Dat is inderdaad, ze zeggen, de openingscène. Waardoor ja. hij hè, gefrustreerd wordt en waardoor hij min of meer met Facebook komt. Hij ja. wil die clubs in en daar komt hij alleen in als hij iets bedenkt om die clubs in te komen. Um, het is wel al negen jaar zijn vriendin. Hij startte Facebook acht jaar geleden, geloof ik. Uh, dus hij, zij kennen elkaar van Harvard. Ze zijn dus in Amerikaans-Engels. College Sweethearts, dat, is altijd een, dat leidt altijd in Amerika tot een oh, how sweet. Weet je wel, zo hoort het een <laughs> ja, beetje. Maar niemand doet dat meer natuurlijk. Niemand blijft nog bij elkaar sinds college. Dat komt heel weinig voor, maar deze dus wel. Ze zijn natuurlijk ook nog vrij jong. Hij is 28, net geworden. Zij is geloof ik 27. En ja, wat doet zij dan, in 27. het dagelijks leven? Zij is afgelopen maandag afgestudeerd aan de University of California San Francisco in de medische wetenschappen. Dus zij is medica, medicus. En heeft geloof ik niet zo heel veel te maken met Facebook zelf. Hmm. Ja. Een bijzonder stel is het wel, hè? Ja, ik denk het wel. Alles wat je leest over hem met name. Je leest ook nooit wat over haar. Uh, je leest vooral over hem. Je ziet hem. Hij is natuurlijk een beetje mediaschuw. Hij is niet zo media getraind. En dat is ook alweer lekker in Amerika... waar iedereen zo ongelooflijk media getraind is. Uh, hij is natuurlijk gewoon een beetje een soort computernerd... die het opeens gewoon heel erg... Groot heeft gemaakt. En hij blijft nog steeds de wat schuchtere, licht sociaal omhandige, maar hardwerkende jongen die, ja, die het heeft gemaakt in Californië. En dat, mm. dat, dat blijft een leuk verhaal. Hè? Omdat hij natuurlijk zo achterlijk jong is. Ja. En hij, nu is hij getrouwd met zijn college-sweetheart Priscilla Chen. Michiel Vos, dankjewel. Geen dank.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 Johnson, If I Had Eyes. De aanhoudende werkloosheid blijft een van de grootste problemen van Europa. Bijna 12% van de jongeren zit nu zonder baan. In één keer je droombaan zit er voorlopig niet meer bij. Help, ik zoek een baan. DJ Timor Perling gaat deze hele maand voor het programma BNN Today... op stap met jongeren die geen baan hebben. Hij brengt ze in contact met vrienden van het BNN-programma. Afgelopen week ontmoette hij de 23-jarige Annick Wesselink. Help. Help, ik zoek een baan. Ik ben Aniek Besselink. Ik heb bedrijfscommunicatie gestudeerd in Nijmegen. Um, en ik ben in september afgestudeerd en heb sindsdien 70 brieven verstuurd. En ben tot nu toe overal afgewezen. Ja, Aniek dus, onze 23-jarige kandidaat, 70 brieven heeft gestuurd. Ze zoekt een PR-baan in de wereld van de mode. Dat is een harde wereld, maar het is ook een amicale wereld. Luister maar naar deze afwijzingsbrief. Beste Aniek, helaas, ik heb je niet geselecteerd. Deze uitdagende tijden... Zorg ervoor dat de hoeveelheid reacties overweldigend zijn... waardoor ik op detailniveau heb moeten selecteren. Hoop dat je dat begrijpt. Vriendelijke groet, Michael. Ja, natuurlijk begrijpen we dat wel, Anniek. Maar ja, voor jou duizend anderen dus, daar komt het op neer. Het gaat er toch wel allemaal ver aan toe bij die vacatures? Nou, ik, ik had hier bij een online modewarenhuis in Amsterdam gesolliciteerd... om stukjes te schrijven. De enige harde eis die ze in het begin waren was... dat je iets met mode moest hebben en wel wat schrijfervaring moest hebben... Uiteindelijk hebben ze dus geselecteerd op het gewerkt hebben bij een modewarenhuis. Het schrijven over mode en modeartikelen specifiek. Je mocht niet op vakantie gaan de komende vijf maanden. En je moest ook nog eens in Amsterdam zelf wonen. Ja, dit is toch ongelooflijk. Ze zoeken gewoon een supermens. En dat terwijl Annie dat eigenlijk al is. Drie talen spreekt ze vloeiend. Ze heeft haar studie afgerond in vier jaar. En ze heeft buitenlandervaring. Wat heb je eraan? Helemaal niks. Daar word je toch wel een beetje mismoedig van. Uh, nou, het is wel moeilijk moet ik zeggen om elke keer weer de moed op te pakken en om vol enthousiasme door te gaan. Maar ik trek hem niet persoonlijk aan. Ik heb meer zoiets van: uh, het zijn de slechte tijden en uh, ik kom er wel. Yes, that's the spirit. Dankjewel, Aniek. En daarom stel ik Hans Ubbink morgen aan jou voor. De ontwerper Hans Ubbink. Hij kan haar vast wel helpen aan de eerste stappen van haar verdere modecarrière. Waar hoop je eigenlijk op, Aniek? Um, ja, het liefst natuurlijk een baan. <laughs> ja, anders gewoon heel veel inspiratie om. Uh met dezelfde kracht en energie door te gaan... naar het zoeken van de baan die wel waren vast. Ja, en later dit uur hoor je hoe het Aniek vergaat bij Hans Ubbink. Elke week krijg je een BNN University backstage... en kijk je achter de schermen van dit programma. Want dit programma wordt helemaal gemaakt door de feuten van BNN University. Maar wat doen Wieke, Nathalie en René eigenlijk allemaal? René geeft je een update. BNN University. Backstage. backstage. Hoi, je luistert naar de BNN University backstage van zondag 20 mei. Ja, je hoort het waarschijnlijk wel. Natalie is niet aanwezig. Zij is aan het begin van deze week keiziek geworden van ja, het koffie halen en ook wel van. Radio 1, BNN Today. Ja, echt super zielig. Aww. Dus ja, dan neem ik het wel even over. Jongens, wie willen nog koffie? Ja, hier, alsjeblieft hoor. Geniet er even lekker van. Ja, en wat hebben Weekend ik deze week gedaan? Nou, ik zal het je vertellen. Afgelopen donderdagnacht hebben wij samen de productie gedaan... van Sander Hogendoorn bij... 3FM. En Sander, dat ging toch hartstikke goed? En dat was echt echt bagger, joh. Dat was echt mensen die niet opnamen... mensen die de radio aan hadden... Uh, prijzen die niet verstuurd worden en zo. Ja, oké. Okay. En nou, serieus? Even zonder dollen, het was fantastisch. Ze waren heel goed. Precies, dat wou ik zeggen. Dynamisch duo. Nou, ik kan het wel een paar puntjes noemen, hoor. Wat dan? Nou, bijvoorbeeld dat mensen de telefoon niet opnamen, wat toch duidelijk in het draaiboek stond, dat we iemand zouden bellen. En dan kan je dat van tevoren checken. Wie de schuld, schuld is dat dan? Van de mensen die niet opnemen of onze schuld? Het lijkt me, ja, ja, jullie zijn het dynamische duo. Nou ja, goed. Denk je dit beter te kunnen? En dat is niet zo heel moeilijk. BNN University is de plek. Die kan ook nog, hè? Of ik naar BNN University wil. Ja. Yo, ik... ik wil je wel scouten. Van scouten? BNN University? Nee. Ik ga nog liever iedere dag in de supermarkt werken. Euro per uur heb ik gehoord. Ja, Sander, zo kan hij wel weer. Wij vinden jou in ieder geval wel lief. En daarom mag jij speciaal deze keer, deze zondagochtend... BNN Backstage afsluiten. Daar was ik goed. Hoe was de backstage? Eh, uh, ja. Nou, via BNN University ook zo leuk. Volg ons dan op twitter.com slash BNN University. Of like ons op facebook.com slash BNN University. Oh ja, en dan wil ik dit er ook nog even bij zeggen. Denk je dat je net zo goed radio kan maken als ons? Schrijf je dan nu in. Want de inschrijvingen voor de volgende BNN University is weer geopend. Wij staan volgende week op Amsterdam Open Air te flyeren voor de nieuwe lichting. Tot dan. Hoi. Ja, en nadat je dit alles van de BNN University backstage hebt gehoord... heb je vast ontzettend veel zin om je ook in te schrijven voor BNN University. Nee, het is hartstikke leuk. Het geleven gaat alleen niet altijd over rozen. Het is tijd voor de column van Pieter Derks. Kijkcijfer bingo! Het is tijd voor Kijkcijfer Bingo. Deze week met media-redacteur Bart Harleman. Bart, wat valt er te zien deze week? Nou, genoeg. genoeg. genoeg. Ja. Uh, maar daar moeten we natuurlijk even een keuze in maken. En, uh, mijn Daarvoor keuze, ben jij hier. Uiteraard, uiteraard, ja. uiteraard. En de keuze die ik deze week gemaakt heb is... Uh, we beginnen maandagavond. De telefilms uh, zijn natuurlijk de afgelopen weken uitgezonden... op uh, maandagavond en zaterdagavond. Want iedere telefilm is in twee versies gemaakt. Eentje voor 12 jaar en ouder. en eentje voor 16 jaar en ouder. Oh, dat... Ja, dat is... Zo leer je weer eens wat. Zo leer je ja. weer eens wat. Uh, afgelopen week hadden we dood. Met met Theo Mazen. Mm -hmm. Nou, iedereen die hem afgelopen maandag mis had... ...die kon hem gisteravond dan nog kijken. In de 16 Plus uitvoering. En komende maandag is dat uh, Blackout. Dat is de film van Arne Tone. Arne Tone ken je misschien als oh, de man van, van Birgit Schuurman. Precies. Die ook in de film zit, samen met haar zus Katja Schuurman. Ah, dat is die film. Ja, nu ik dacht Blackout, nu weet ik weer welke film het is. Het is een, een, een, een, een Nederlands film, Arne Tone dus. En uh, hij heeft het een beetje gemaakt in de stijl van Quentin Tarantino... ...Guy Ritchie. Hij wil het zelf niet helemaal toegeven, maar de film... lijkt mm -hmm er wel verdomd veel op. Gaat over een crimineel, wordt ochtends wakker... met een pistool in zijn hand en een lijk naast zich. Nou ja, uh, en dan blijkt ook nog dat hij dan 20 kilo cocaïne heeft laten verdwijnen. En hij weet niet meer waar, van de naam Blackout. En de hele film gaat er dus om dat hij probeert te achterhalen... wat heeft hij in vredesnaam met die 20 kilo coke gedaan. En er zitten allemaal mensen natuurlijk achter hem aan... Uh, uh, die die coke terug willen. En wie is die gast die die heeft doodgeschoten naast hem? Nou. Ja, en, en, en Katja en Birgit Schuurman als echt uh, twee... Ja, bloedmooie maffia-killers, toch? Ja, ja zij dit... uh, ja. uh, moeten het geld innen van, uh, van mensen. En dat doen ze met uh, onder andere uh, uh, bijlen en uh, cricket bats en dat soort dingen allemaal. En uh, ook leuk, in de film spelen bijvoorbeeld ook mee Willy Wartaal en Kempi. Uh, <laughs> ja. ja, Robert de Hoog speelt ook een hele leuke, hele leuke rol. En ja, die uh, hebben een hondentrimsalon, hè? Die hebben een hondentrimsalon, ja. Het hilarische film is ook niet na te vertellen. Ik zou zeggen, ga gewoon kijken afgelopen film trok uh, uh, 700.000 kijkers. Ik denk dat deze er wel overheen gaat. Ik zet in op 800.000 kijkers. 800.000 kijkers maandagavond blackout. En mocht je hem missen, dan kun je hem natuurlijk de zaterdag erop nog een keer kijken. De tweede tip. Uh, dat is een BNN-programma. Hard nodig. Wij doen natuurlijk bij BNN heel veel aan orgaandonatie. paragraaf en zijn dat weten we allemaal. Dat verhaal al kent iedereen. Maar een van de doornen in het oog van BNN is nog steeds... dat orgaandonatie is over het algemeen nog anoniem Dus je krijgt een, een, een, een hart of een nier van iemand... en je komt er eigenlijk nooit achter van wie dat geweest is. En je hebt dus eigenlijk nooit de kans om diegene te bedanken. Nou, daar wilde BNN verandering in brengen. Dus hebben ze het programma Hard nodig bedacht. Waarbij ze dus iemand die een, een donorhart heeft gekregen... in contact brengen met... De familie van degene van wie ze het hard gekregen heeft. nou ja, en zo. Uh, en dat, uh, ja, het is een beetje lastig, want in Nederland mm -hmm. mag dat eigenlijk niet. Ja. Want het is wettelijk, uh, het is allemaal, allemaal heel streng geregeld. Maar uh, nou ja, beide partijen hebben ermee ingestemd. Het programma wordt komende donderdag uitgezonden. Precies om, uh, de dag van vrijdag. De dag voor, inderdaad, ja, dat uh, Bart Bartig. tien jaar geleden overleden is. Ja. Dus uh, hard nodig. Um, ik zeg ja, donderdagavond om half negen op Nederland 1. En ik zeg een miljoen kijkers. Een miljoen. Ja. En dan uh, je downloadtip van deze week. Oh, en dat is een ja. mooie. dat is, uh, is een uh, HBO-programma. Uh, HBO kennen we ondertussen allemaal in Nederland. Want we hebben ook een Nederlandse HBO-zender. Uh, en Wiep uh, is uh, een afkorting voor vice-president. Gaat dus over de vice-president van uh, Amerika. Dit keer gespeeld door uh, een vrouw. Julia Louis-Dreyfus. Die we misschien nog wel kennen als Elaine uit Seinfeld. Ja, die uh. is het inderdaad. En uh, die speelt dus een, een fictieve vice-president. Uh, overigens een president die ook niet bestaat, maar die je ook in de hele serie niet uh, te zien krijgt. Uh, en eigenlijk het hele verhaal draait natuurlijk om van... ja, als er wat misgaat met die president... dan is zij de eerstvolgende mm -hmm. die uh, uh, de baas van het land wordt. En het is een beetje een raar typetje. Z is, is, het, is het een comedy of het is het echt een, een drama-serie? Het is een, een, een, een, een, eigenlijk een combinatie van... het is eigenlijk een Amerikaanse bewerking van uh, een Britse serie... In the Thick, waarbij ze een, een, een, een, eigenlijk het Britse parlement volgden. Dus je krijgt een beetje een soort... Ja, denk een beetje de stijl van de office. Hmm, maar dan iets, ja. iets serieuzer, uh, maar wel met humor. Ja, een beetje droog, uh, een beetje te, de, niet, niet, uh, niet, niet de sitcom-achtig waar je de lachband aan start. Maar... Nee, maar ja. gewoon uh, zoals het gebeurt en dat moet dan grappig zijn. Dus bijvoorbeeld een, een grappig moment is wel dat zij, uh, uh, zij heeft natuurlijk allemaal assistenten. Hmm. En dan is de afspraak dat als zij in een gesprek zit en nou ja, ze vindt dat gesprek eigenlijk niet leuk. Of degene met wie ze aan het praten is, dat vindt ze niks. En ze wilde uitgehaald uh, uh, worden, dan kan ze even een seintje geven. En dan wordt het net gedaan alsof de president belt. Mm -hmm. Dus dat ze die telefoon wel echt moeten aannemen. Want ja, hoe kun je nou een telefoontje van de Amerikaanse president weigeren? Dus uh, nou ja, dat zijn bijvoorbeeld dan die dingen die je in de serie gaat zien. En uh, als je nou niet de Pirate Bay hebt, waar kun je dat vinden? Als je niet de Pirate Bay hebt? Ja. Uh, EasyTV.it, dat is altijd mijn downloadsite. Daar staat alles keurig, uh, kun je alle nieuwe series uh, staan per dag uh, geregistreerd. Media-redacteur Bart Harleman, dankjewel. En wil je nou wat trailers zien van deze filmpjes? Kijk dan even op onze Twitter. BNN University. I left my home still as a child. I walked a thousand sorry miles. To wait for my father. To gather up his tools. He said, my boy, you gotta run. Don't wait for me, don't wait for mom. We'll come get you.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 Ik wil niet control en ik will not let my future goal without the help of my Lost Boy van Greg Holden afgelopen vrijdag stond hij nog live in deze studio. Toen was hij de gast in het programma BN Today. En dan is het nu wel echt tijd voor de wekelijkse column van Pieter Derks. Pieter spreekt. Er is nog ruim een half jaar te gaan in 2012. Er komen nog verkiezingen, de begroting moet nog af. Er zal nog van alles gebeuren in Den Haag. Maar wat mij betreft is het bestuur van GroenLinks... nu al torenhoog favoriet voor de titel Politieke Sukkels van het jaar. Ze wilde Tovik Dibi niet, en dat kan ik wel begrijpen. Maar Tovik Dibi was al heel hard op weg om het zelf te verpesten... Laten we eerlijk zijn, een hele sterke campagne voerde hij nog niet. Tovik Dibi Bam, dat was het enige waar hij mee kwam... omdat hij met zijn vechtersmentaliteit... de ideeën van GroenLinks knalhard op de kaart wilde zetten. En daar ook al meteen het eerste enorme probleem van zijn campagne op... Tovik Dibi is helemaal niet Bam... Ik zag beelden van een demonstratie op de Dam, of zoals Tovic hem noemde, de Daam. En daar stond Tovic heel beschaafd een paar kreten te roepen. Nou ja, hij zei ze hardop, dat was het wel zo'n beetje. Vervolgens kwam de politie en zonder ook maar één daad van verzet... liep Tovic mee naar het arrestantenbusje. maakte onderweg een babbeltje met oma Gent, zwaaide naar een camera, stapte rustig in en trok zelf de deur van het busje achter zich dicht. Bam, wat een vechtersmentaliteit. Dat lijkt me geen politicus die we om een boodschap naar Angela Merkel kunnen sturen. Hij zal vertrekken met stoere taal en terugkomen met de mededeling... dat hij de hele provincie Groningen verkocht heeft. En dan was er ook nog de scène met de stropdas. Tovik had voor zijn persconferentie een stropdas gekocht... die hij vervolgens nonchalant voor zich weggooide bij wijze van symbolisch gebaar. Hij wilde waarschijnlijk laten zien dat hij modern is... of fan van Prins Klaus of een ander achterhaald statement maken. Maar het enige dat hij demonstreerde... was het gelijk van al die mensen die beweren dat links alleen maar geld verspilt. Wat een sneuwe sessie moet dat zijn geweest in de stropdassenwinkel. Tofik die binnenwandelde en vroeg om een stropdas die lekker in de hand lag en een beetje goed slingerend vermogen had en een beetje bam kon landen. En een verkoper die vervolgens met een uitgestreken gezicht... de duurste das uit de schatten haalde en zei... nou, dan moet u deze hebben, meneer. Waarschijnlijk hebben de verkopers er in de koffiepauze nog even smakelijk om gelachen. Tovik Dibi was gewoon heel hard op weg om kansloos ten onder te gaan. Want hij demonstreerde eigenlijk vooral één heel groot talent: hij heeft het vermogen om Jolande Sap geloofwaardiger te maken. Die groeide namelijk ineens uit tot een waardig partijleider. Een wijze vrouw die de puberende Tovik zijn gang liet gaan. Tegen het publiek zei: laat hem maar even, komt wel weer goed. En daarmee het vertrouwen van heel veel kiezers won. En toen kwam het partijbestuur. En toen werd Tovik Dibi ineens toch wel weer sympathiek. Als de dappere underdog die moest opboksen tegen al die partijbonzen. GroenLinks leden lijken mij dwars het types. Het laatste dat je moet doen is die mensen een stemformulier voorleggen met daarboven in grote letters. Niet op Tovik Dibi stemmen. Het goede antwoord is A. Jolande Sap. Geloof ons dan maar gewoon. Heel veel succes en niet vergeten, Tovik Dibi is totaal ongeschikt. Van zulke adviezen worden groenlinksers alleen maar reken als dus als het partijbestuur echt Jolande Zat wil, moeten ze één ding doen. Vanaf nu iedereen aanraden op die geweldige Tovik Dibi te stemmen. Bam. Pieter spreekt. Het is iets over half zeven. Tijd voor het nieuws met onze in Alicante geboren Nederlander Ivo Nieuwe huizen. Radio 1. Het nieuws van Alicante. Senores y señoras, buenos días. Las noticias de hoy. De ruzie tussen de Spaanse luchthavenexploitant AENA en budgetluchtvaartmaatschappij Ryanair breidt zich uit naar een verschil van inzicht over de handbagage. AENA heeft in de luchthaven van Alicante affiches opgehangen waarop staat dat passagiers gratis extra tassen bagage mee mogen nemen als zij de artikelen in de luchthaven hebben gekocht. En die regel zou voor alle luchtvaartmaatschappijen moeten gelden. Dit is in tegenspraak met het Ryanair beleid, die slechts één stuks bagage toestaat. Voor elk extra item geldt een toeslag van 50 euro. Dit is een strijd met de Spaanse wet, zegt Ayana. Ryanair dreigt daarom niet meer te vliegen op Alicante. Dat zou betekenen dat de luchthaven van Alicante El Altet... ...130.000 passagiers zou verliezen. De boot- en jachtmarkt in Alicante verkeert in een diepe crisis. Juan Bellure, Commodore van de jachtclub in het Alicantese kustplaatsje Kalpe... ...zegt dat ze nu hun pijlen moeten gaan richten op de vermogende buitenlanders... ...die in de buurt wonen, in plaats van op de plaatselijke bevolking. Diverse bedrijven hebben daarop hun krachten gebundeld en zullen in het weekend van 25 mei met een grote botenshow bij de Peñón de Fach komen. De ruim 300 meter hoge rots in de zee is de grootste trekpleister van Calpe. Naast dat bezoekers exorbitant luxe jachten kunnen zien, worden er ook nieuwe en gebruikte boten verkocht. In El Campello heeft de economische crisis ervoor gezorgd dat er door de sinds mensenheugenis droge rivier Rio Seco weer water stroomt. De afvalwaterzuiveringsinstallatie Lalicandi kampt met een gebrek aan geld en kan daardoor een lek in een van de bassins niet dichten. Het water stroomt nu onder de brug van de A70 tot en met het strand. De voorheen droge, maar nu zeer vruchtbare bedding van de Rio Seco is hiermee een toevluchtsoord geworden voor eenden, reigers en kikkers. Een opmerkelijke maatregel van de Alicantese gemeente Oliva: om 18.000 euro te besparen worden de werktijden verkort van de badmeesters aan de stranden van het dorpje tot grote verbazing van de inwoners. Toch zullen mensen er niet veel van merken, zegt een woordvoerder van de gemeente Oliva. Een deel van het werk zal overgenomen worden door La Cruz Roja, het Rode Kruis, en verder zal er minder worden geserveerd op plekken waar toch al niet zoveel mensen zwommen. En dan el tiempo, ofwel het weer. Het begin van de week begint bewolkt, vanaf woensdag weer volop sol. De temperaturen stijgen langzaam naar een graad of 28. Saludos, muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Ivo, dankjewel voor het nieuws uit Alicante. Waar gaat het ondertussen over op Twitter? Uiteraard, uiteraard gaat het over de Champions League finale. En dan voornamelijk over Arjen Robben die op het beslissende moment een penalty miste. Bart van Merwijk, dat zal een grapje zijn, maar toch leuk. Bart van Merwijk die twittert. Dus de keeper van de Duitsers is trefzekerder dan onze topspeler. Nee, dan weten we dat. De Speld, de satirische nieuws die twittert. Een quote, alsof Robbe dit zou hebben gezegd. Als ik Bayern kan uitschakelen, moet Duitsland over een maand ook geen probleem zijn. En Henk-Jan Kamsteeg die twittert. En toch valt het mij zwaar medelijden te hebben met Robbe. Verdient in een week meer dan de meeste van ons in een paar jaar. Dat is dan ook wel weer waar. Wie ook meer verdient in een week dan de meeste van ons in een jaar... Facebook-oprichter Mark Zuckerberg. En die is getrouwd, daar hadden we het net al even over. Een heleboel likes voor hem op Twitter. En Jaap Jansen twittert dat Zuckerberg Facebook wel kan opheffen... omdat het oorspronkelijke doel, namelijk zijn vriendin terugkrijgen, bereikt is. Klompen, kaas en tulpen. Allemaal typisch Hollandse dingen die ook in het buitenland populair zijn. De van oorsprong Nederlandse presidentsvrouw van Georgië, Sandra Roelofs... is op dit moment bezig om in Georgië de fiets te promoten. Ze heeft een tour door het land georganiseerd... om deze typisch Hollandse bezigheid populair te maken onder de Georgiërs. Mevrouw Roelofs, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u gisteren zelf nog gefietst? Ja, en vandaag ook. Ja, ja. ik fiet zo ja. mee. Soms niet helemaal tot de eindstreef, maar ik doe mijn best. Ja, Legt u nou eens even voor de luisteraar kort uit... waarom wilt u dat Georgiërs gaan fietsen? Waarom wil ik dat Georgiërs gaan fietsen? Uh, omdat ze niet genoeg sport doen. En omdat fietsen een ideale manier is om uh, je te verplaatsen... en om sportief bezig te zijn. En uh, ja, dat is gewoon beter voor de gezondheid. Minder ziekte, minder problemen, minder stress. Dus het is ideaal. Het is wel een land met relief... Maar als je een, uh, een uh, fiets hebt met versnelling, dan uh, is dat geen probleem. Nu bent u een paar maanden geleden bent u begonnen hè, met het de fiets introduceren in Georgië. Uh, lukt het al een beetje? Ja, die campagne beetje? is al een paar maanden ja. bezig. Van Don't worry, be healthy. en We hebben al de sigaret aangepakt en we hebben al de veiligheidsgordel aangepakt. En nu willen we heel graag dat ze, meer, ja, dat ze actiever zijn en meer gaan sporten. En, en lukt het een beetje? Doen de Georgiërs een beetje mee met u? Ja, ik heb het idee dat, uh, dat er wel veel aandacht is voor dit initiatief. En onderweg krijgen wij ook een leuke reacties. En er is op dit moment ook een groep Nederlanders uh, een grote toer door, door Georgië aan het fietsen. Uh, hoe gaat dat? Ik ga even de hoorn aan, aan Tony Quispel geven. Die is ook een van de Nederlanders, een oh. van de twintig. Wacht hoor, daar, daar komt ja, ja, Jij bent dus nu door Georgië aan het fietsen. Is dat een beetje te doen? Jazeker, dat is zeker heel erg te doen. Het is zelfs een heel prachtig land. En, uh, natuurlijk is het zwaar, er zijn uh, flinke bergen tappers. Mm -hmm. Maar uh, ja, door de omgeving en uh, door het warme ontvangst dat we hier in de belpen krijgen... is het uh, allemaal wel te doen. Jawor. Maar het is natuurlijk allemaal bedoeld om de Georgiërs aan het fietsen te krijgen. Lukt dat daarmee een beetje? Of denk ze alleen maar, daar gaan die idioten weer op de fiets? Ja, ik heb het idee van wel. Ik moet eerlijk zeggen, want we komen natuurlijk door heel veel dorpjes hier. Uh, ook in de berg, uh, ook eerder, richting uh, Batumi, uh, zijn we langs heel veel dorpjes gekomen... En dan staan er zeker uh, heel wat mensen te juichen mm -hmm. en ons aan te moedigen. Maar dan fietsen ook zeker uh, mensen mee die dan eens mee uh, de tocht rijden. En dan uh, uiteindelijk wel weer uh, afslaan, of uh, ja, weer terug naar hun eigen bel op de fiets nemen gaan. Maar uh, ook in het dorp zijn uh, verschillende, zoals ik het kan inschatten, fietsverenigingetjes die dan op ons staan te wachten met hun fietsen om ook te laten zien dat ze actief zijn met de fiets. Mm. En hoe lang uh, ga je nog door met fietsen? Uh, we hebben hierna nog twee dagen te fietsen. Nog twee uh, lange tochten richting Tbilisi. Okay. We zitten nu in een, uh, in een bergdorpje. We hebben net twee flinke bergetappers achter de rug. Of drie eigenlijk. Mm -hmm. En uh, nu gaan we wat meer naar beneden. We hebben morgen nog wel een beetje bergen. Nog een, uh, nog een flinke tocht. En ja. daarna zakken we af uh, via een uh, meer naar Tbilisi. En is mevrouw Roelofs daar nog even? Ja. Dag, mevrouw Golofs. Ja, ik heb inderdaad, u, u fietst zelf ook vrolijk mee met uh, de, de, de bergetappes. Ja, ja ik, ik doe ook wel op mee. Yeah. En uh, ja, het is leuk, want er zijn, uh, er zijn ook meisjes bij en vrouwen bij. En, uh, Hoe groot is die? Zelfs ook? een Russische dame doet ook mee. dus uh, Het is echt een internationale tour. Uh, mensen van alle leeftijden van uh, zeg maar 30 tot uh, over de 70. Dus um, het is een heel bont gezelschap. En vandaag was het heel erg bond, want we hebben uh, natuurlijk allemaal dezelfde shirtjes aan, met Tour de Georgie erop. Mm. Kun je trouwens volgen op internet, Tour de Georgie, waar ben jij? Uh, en vandaag hadden we allemaal regenjassen aan, want het, het, het miserde hier en daar. Dus iedereen had uh, gele, blauwe en, uh, en rode en zwarte jasjes aan. Dus er was een heel mooi, een mooi zicht uh, door die bergen heen, als een lint zo door de vallei. Ja. En dan heeft u dus uh, de fiets zo in Georgië geïntroduceerd. Uh, wat wordt het volgende Nederlandse dat u gaat meenemen naar Georgië? Eh, uh, oranje shirtjes misschien? Ja, oranje shirtjes. <laughs> Georgië zijn, hebben liever donkere kleren aan. Maar daar is ook langzaam aan verandering uh, in uitkomen. Maar daar ga ik geen campagne voor voeren hoor. Dat, is, dat duurt... Uh, <laughs> ik heb wel andere prioriteiten. Maar dat gaat vanzelf wel. Als er meer... Ja, meer uh, Contact komt met het buitenland en ja. meer uh, als er meer ja. Ja, vrolijkheid is. En als het beter gaat in het land, dan komen er vanzelf wel meer kleuren op straat. Goed. In ieder geval nog heel erg veel succes met de laatste etappes van de fietstocht. Dankjewel Lizzie. Dankjewel.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 Zelfs als ik ooit derde ben, dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik af, in de lucht als sterrenstoof. Dan ben ik loser in de sky met diamonds om mijn nek, bitch, diamonds om mijn nek. Loser in de sky met Jan yeah, jay yo, alleen nog maar jang Geen rap centjes geen peper, geen sang Totdat hij uit het niks op tv kwam Ineens changed ze zijn hele leven, bam Shows in het weekend, geld op de bank Gelukkig aan het sterren stop, maar telt het nog dan Hij wilde proeven van elke soort drank, men probeerde hem te zeggen, hij was telkens zo lang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 Afstand van je hemellichaam. Ze is van spectrale passen. Hoe ze klachten. Hoe nee. losgepast toen ze naar me lachten. Je kijkt terug in de tijd. Als je naar haar kijkt, ja, ze is praktisch. Eentje is galactisch. Sorry als ik overdrijf. drijf. eens als ik naar boven kijk. Zelfs als ik voor de jeugd ben, dan weet je dat ik ergens dan ben ik in de lucht als sterrenstof. Dan ben ik in de met man, nek, pitch, man, De jeugd van tegenwoordig, sterrenstof.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 Wat is je eerste indruk voordat we gaan zitten van, van Aniek? Uh, Aniek is uh, lichtelijk nerveus. Mm -hmm. hè, dat hoor je ook. Hè? Ze zit uh, hoog in de adem als ze praat. En, uh, en dat is goed. En waarom is dat goed? Nou, Dat betekent dat ze, er, dat ze het belangrijk vindt. Ik bedoel, relaxed is goed, uh, maar uh, relaxed eager is beter. Waar let je nu heel erg op bij, bij, het, bij het aannemen van iemand? Ik kijk uh, naar wie zit er voor vorm. Hoe kom je over? Uh, hoe ver wil je gaan? Uiteindelijk is jouw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 Ja, wie weet wat die schrijfopdracht voor Hans Ubbink, Annick, gaat opleveren. Maandagavond in BNN Today hoor je nog meer reportages van Timor... die met jonge werkzoekenden op bezoek gaat bij mensen vanuit het netwerk. Al bijna twee weken wordt er gefietst in Italië, de Giro d'Italia. Het peloton is inmiddels in de bergen aangekomen en het wordt behoorlijk spannend. Leon Guijen is de drummer van de Gasoline Brothers en hij is een groot wielerfan. En hij schrijft voor de website hetescoers.nl en volgt de Giro op de voet. Leon, goedemorgen. Goedemorgen, hi. Ja, gisteren was een spannende etappe, hè? Ja, klopt. Ja. ja, er gebeurde weer eens wat, hè. Want het was een beetje saaiig de afgelopen week. Ja. Maar uh, het begint er nu op te lijken, inderdaad. Uh, eindelijk ook uh, een, een nieuwe roze trui dragen, hè. Uh, Ryder Hesjedal. Ja, die heeft weet. hem weer uh, teruggepakt, toch? Klopt, ja, ja. ja, die had hem inderdaad uh, te pakken. Die werd uh, begin vorige week door uh, Rodriguez en dat is wel echt een kanshebber, werd hij uit de roze trein uh, gereden. Maar uh, die Hesjedal, uh, dat is een taie. Die, die was al een keer uh, zevende in de Tour, twee jaar geleden. En uh, ja, die, die, die zou hem best wel eens, uh, nog een tijdje kunnen houden. Ik heb er wel vertrouwen in. Ja, denk je dat hij, uh, ja, denk je dat, denk je dat hij hem tot het eind kan houden? Nou, tot het einde daar durf ik eigenlijk niet te zeggen. Nee, ik denk het niet. Als ik heel eerlijk ben, uh, dan denk ik niet dat hij het redt. Uh, want die Rodriguez bijvoorbeeld, dat is een veel betere klimmer uiteindelijk. Uh, maar dat is ook een hele Vispelturige renner. Die kan de ene, ene etappe fantastisch rijden en dan mm -hmm. rijdt hij ervan vanaf. En de andere etappe is hij heel bleek en dan zie je hem bijna niet terug. En dan hangt hij uh, op het eind nog een beetje uh, aan het laatste wiel. Mm -hmm. Dus ja, je, je weet het niet. Maar er staan ook nog een paar Italianen op. De, uh, uh, hè, die zitten hem op de huid. Uh, Tiralongo, Basso. Die hebt Kreuzje. Dat is een, een check die het nog kan. Dus... Nou, het is nog een hele open race. En als je kijkt naar bijvoorbeeld Tom Slachter, die ja. is een Nederlandse renner. Die doet het erg ja, goed, 25. hè? Ja, die doet het goed. Die doet het zeker goed. Die was, was indrukwekkend in de etappe naar Assisi... waar hij drie keer probeerde weg te springen... maar dat lukte jammer genoeg niet. Maar die staat bijvoorbeeld 25 ste op maar, op maar 3 minuten 46. Dus dat geeft aan dat de verschillen heel klein zijn. Dus ja, in theorie kan, kan nummer 25 nog net zo goed de Giro winnen als, als de nummer 1. En Tom Slachter dus ook? Ja, die kan hem in theorie uh, winnen. Ja, ja. ja, nu moet ik eerlijk zeggen, het is zijn, zijn eerste grote ronde die, die hij uh, zover gaat, uh, gaat uitrijden. Want vorig jaar toen viel hij al in de, in de eerste week in de Giro. Dus ja, we mogen niet verwachten dat hij dat meteen heel hoog uh, eindigt. Maar uh, nou, het is wel een, uh, iemand die we in de toekomst in de gaten moeten houden. Ja, en we, ga, gaat hij echt een grote worden, denk je? Ja, dat vind ik altijd zo moeilijk te voorspellen, want uh, nou ja, dat, dat heb ik over renners gezegd, die op dit moment op de 200ste plek staan, dus uh, laat ik voorzichtig zijn. Uh, maar het zou zo maar kunnen, ja. En hij heeft een beetje diezelfde karakteristiek als die uh, Rodriguez. Mm -hmm. Dat is een man die heel hard ineens uh, kan exploderen. Dus die rijdt een berg op, maar die heeft nog een keer een versnelling in zijn benen. En hij is heel licht en heel klein, die Tommy Jelde Ik heb hem tijdje terug op het podium gezien staan bij de Rabo ploeg en dan denk je, ja, dat is echt zo'n flow. echt een type klimmer van voeren, ja. zoals, uh, Peter Met is niet één mini beentjes zeker. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, van, die, van die van die stokjes, inderdaad. Ja. Hey, en dan uh, de etappe van vandaag. Ja, dat is een, een hele mooie. We gaan nu echt uh, we rijden in de buurt van het uh, meer, Op het parcours van de Ronde van Lombardijen. En uh, we finishen uh, in, uh, in Lecco. Dat, uh, dat is echt pal aan het meer. Op, uh, op een heuvel die, uh, die helemaal niet zo lang is. Hij is 8 uh, uh, kilometer. Ik zeg heuvel, maar het is natuurlijk gewoon een berg. Maar hij is bijna 8% stijl. En 8% stijl, maar ik weet niet of je dat wel eens hebt gezien. Maar daar heb je lopend behoorlijk veel moeite ja. mee. Dus laat staan op een fiets. Uh, maar het is een hele mooie finishberg op. Dus ik verwacht Heb je dat zelf mannen. wel eens gefietst? Je bent zelf ook een uh, groot, uh, of althans groot wielrenner. Of wat groot wielrenner. ik zeg, een fanatiek wielrenner. <laughs> ik, ik zit wel eens op fiets. Laat me dat ja. houden. Ik, ik heb wel eens een uh, 8% natuurlijk gedaan. Maar niet uh, 8 kilometer lang. Uh, dus ik moet zeggen dat ik... Uh, nee, ik, ik zou hier uh, waarschijnlijk van de fiets af moeten. Ja, en even heel kort, wie gaat hem winnen vandaag? Wie gaat hem winnen? Ik zet mijn geld vandaag in op uh, Kroetske, de uh, Tsjech. Daar zou uh, best wel eens iets leuks van kunnen zien vandaag. Goed. Leon Guijen, dankjewel. je Graag gedaan. Ja, en het is alweer bijna 7 uur. En dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van deze Nacht 4-7. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik vond het leuk dat je luisterde. Zometeen na de ster. Dit is de zondag met Kievo. Kifu... Alouche en zij praten met een schooldirecteur uit Rotterdam. Blijf luisteren. B -M -M.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 Dit is Radio 1.